Even Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is al bijna de hele dag niet mogelijk om auto's opname van een nieuwe eigenaar te stellen. En dat komt door een grote storing bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Sinds vanochtend 11 uur kunnen garagebedrijven het registratiesysteem niet of nauwelijks gebruiken. De oorzaak is nog niet gevonden. De RDW zegt dat de ICT-afdeling vanavond doorwerkt totdat het probleem is opgelost. Premier Rutte toont begrip voor oud-politici die gebruik maken van wachtgeld. Volgens hem kunnen volksvertegenwoordigers niet rekenen op andere zekerheden zoals BW en ontslagbescherming. Rutte wil de regels voorlopig niet veranderen. Hij benadrukt dat in 2010 de vergoeding al lager is geworden en dat ex-Kamerleden moeten solliciteren. De kartelautoriteiten in Bulgarije onderzoeken of Shell verboden afspraken heeft gemaakt met andere bedrijven. Daarvoor is een inval gedaan in een kantoor in de hoofdstad Sofia. In een statement zegt Shell ervan uit te gaan dat er geen wetten en regels zijn overtreden. En verder laat Shell weten volledig mee te werken met de Bulgaarse autoriteiten. Vorig jaar werd een recordaantal van 171 kinderen door hun vader of moeder naar het buitenland ontvoerd. Met de meivakantie voor de boeg is de Maréchaussee op Schiphol daarom extra alert op ouders die alleen met minderjarige kinderen reizen. Zij worden eruit gehaald en krijgen wat extra vragen. Ook twee oudergezinnen met kinderen jonger dan 16 kunnen worden gecontroleerd. De Maréchaussee wil weten of zij wel het ouderlijk gezag hebben. Boeren worden niet verplicht om Kalveren na de geboorte... langer bij de moeder te houden. Volgens de Tweede Kamer vertonen Kalveren natuurlijker gedrag... als ze een poos bij de moeder blijven. Maar staatssecretaris Van Dam is daar niet van overtuigd. En bovendien vindt hij dat de overheid zich buiten deze kwestie moet houden. Annika van Emden heeft op het EK judo in Kazan Bruns gewonnen in de klasse tot 63 kilo. Voor Kim Polling werd het EK in Rusland een teleurstelling. De titelhoudster in de klasse tot 70 kilo verloor in de halve finale. In diezelfde klasse won Esther Stam de zilveren medaille. Ze is een Nederlandse judoka die voor Georgië uitkomt. Het weer. Vanavond kan hier en daar regen vallen. Morgen af en toe zon en het waait stevig. Het wordt dan 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de meeste plaatsen is de avondspits wel voorbij. Er staan nog wel files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Knopen Diemen, 8 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord... is de Zeeburgertunnel in beide richtingen dicht... Daar staat een auto in brand. Omrijden kan via de Koentunnel. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam-Feijenoord 5 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht tot de parallelbaan. Op de A28 Amersfoort-Zwolle voor Amersfoort-Vathorst 2 kilometer. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar twee kilometer. Tot zover de verkeers.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 bij CFM Beachmasters Welcome to the Weekend. Aflevering nummer 19 van deze mooie vrijdag 22 april. En natuurlijk zoals elke week Coldplay Heim for the Weekend. Was de opening, je? Ja, ik vind het een hele mooie opening. Ja, die gaan we gewoon vasthouden. Ik ben er helemaal met je eens het nog lekkerder. Ja, maar die hebben uh, pas over twee of drie uur misschien die wel. wel over drie uur. Je weet dat maar nooit. Hé, hey, en wat gaan we doen uh, deze aankomende twee of drie uur? Dat weet je maar nooit. Hey, om kwart over negen hebben we, of kwart over zeven hebben wij de app van de week. En dan uh, nou, natuurlijk om half acht het weer en het uh, nationale verkeer. Precies. Dan gaan we om tien over half acht dan, uh, de alarmplaat van vorige week even herhalen. Dat mag ook wel een keer. En dan hebben we om kwart voor acht de nieuwe alarmplaat. En dan uh, even gaan we even verder naar het tweede uur, het uh, la oh, ja, laatste kwartiertje is een beetje slap ouwe. Altijd. Oké, okay, maar in dit geval weer het laatste uur en het kwartier, hè, dus dat mensen het weten. Ja, je weet, ja, je weet het maar nooit. Daar zijn we nu ook al mee begonnen. Ja, dat is veel makkelijker. <lacht> ja, Daar ga je op. Hey, ik, ben, uh, ik op de vrijdagavond. Ik ben er al <lacht> mee gestopt, dus dat scheelt. <lacht> hey, maar dan heb je in ieder geval het tweede uur, dan beginnen we om kwart over acht met Justin's schouwen Ouwe. En die is uh, nou, deze week in handen van. Ja, die is eigenlijk deze week in de handen van Tim, want Tim had een speciaal verzoekje ja, aan mij. Ja, ja, Hij ik heeft uh, alles te maken met het overleiden van onze superster natuurlijk. Ja, ja maar Prins, daar hebben uh, over de klok vannacht even wat meer erover natuurlijk. Precies. En om vijf voor half, dan gaan wij verder met, uh, ja, met mijn plaat, hè. Justins, uh, Jonas Guild in Pleasure. En dat is een hartstikke leuke het, uh, deze week, vind ik. Hij heeft ja. hem speciaal voor Thomas gedaan volgens mij. Nee, nee, want dit is de, uh, de 18-plus versie. Hè? Oh, oh oké. Okay. Nee, dan niet Oei. voor Thomas. Okay, en en dan ook, het... oh, ook niet voor Quinten, Nee, nee en dan <laughs> om half negen hebben we nog even een weerbericht. Alleen het weer dit keer. En dan om kwart voor negen dan hebben we het uh, race report, de samenvatting. Yes. En dan uh, om uh, vijf voor uh, negen het eindnummertje. Ja, ja, of niet? Ja, ik weet het nog niet. Ja, ik denk dat ik voor negen. Ik denk ik. Nee, en we daar gewoon op? Of zitten we gewoon af te tellen tot het eindnummer? Ja, dan weet ik dat ook. Goed zo. Hey, uh, maar even gaan we... dat tussendoor. We hebben natuurlijk ook nog uh, wat leuks straks en daar gaan we zo even verder over hebben. En dat is namelijk over de camperaars. We gaan het over Camper, de camperaars <laughs> <ja. laughs> ja. En de grote vraag is: hoe gaat het met Kelly? Daar gaan we het oh, ook zo over We gaan nu lekker beginnen met Vice. Hey, future of jack?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 Would you come with me and say hey? hey. yes say hey. Vita, I'm so fly, and the 40 of hey, future hey, Jack. Ja, Tim, het is een kwart over, hè? Ja, welkom to the weekend. Precies dat. En uh, in deze week zal de app van de week in handen liggen van uh, onze enige echte sidekick van woensdag, Quinten Brouwer. En het is me een fantastische app geworden. Ik denk dat ik wel gelijk gedaan de show. Maar Dario start. Quinten. Laat je horen. Wat heb je gevonden? Ik hoorde... Oh ja, nu hoorde ik het. Kijk. Kijk daar ben nou, voor deze week heb ik de bro-app uitgezocht. De ja, wat? De bro-app. De bro-app. Bro ja, ja, als, nou, als in bro, als in vrienden. Broeder, ja, broeder. Wat, wat, wat, wat, waar denk je dan aan? Bro-app. Ja, ik, uh, ik heb de neiging om meteen naar iets uh, van de verkeerde ik zeden van. te denken. Maar ja, dat kan aan ik, mij liggen. Meer een bro-coat of zoiets. Ja, zoiets die, die richting op? Iets, iets wat je sneupt? Oké. Okay, als, als ik iets over wingman zeg. Ja, dat Bro, ja, dat, Ja. Nou, vertel. Voor 99 cent, dus 1 euro, wordt deze app je beste wingman. En stuurt het automatisch berichtjes naar je vriendin. Ik bedoel. Ja, wat? Ja, gewoon klaar. Ik maak het niet te downloaden. Oh nee, ik heb geen vriendin meer. Ja. <laughs> ik ook niet. Ik Uit een eindgebruikt assortiment aan berichten kies je een paar opties. welke willekeurig, automatisch en verspreid over de dag naar je liefdje gestuurd worden. Gustig. Heel gunstig dit. Om te zorgen dat de winnaar niet achterkomt dat jij ze helemaal niet stuurt. ...wordt er nooit twee keer een bericht rond dezelfde tijd gestuurd. Nee. Ideaal. Oh, dus er ja, is echt over naverkomen. We hebben nog meer functies, want ook kan je het wifi kanaal instellen. Zodat, stel je voor, je zit bij je vriendin op hetzelfde wifi netwerk... ...dan wordt dat berichtje niet verstuurd. Moet je wel je wifi aanhouden. Ja, dat is waar. <laughs> met deze app vergeet je dus nooit meer een belangrijk berichtje te sturen. Belangrijk, tussen aanhalingstekens. Terwijl jij ongestoord Champions League kijkt met je vrienden. <laughs> of naar de Formule 1, dat kan ook nog. Nou, dat, is echt, ja, ja. Vind ik beter, dat vind ik een betere. Even een tussendoortje. Niemand van ons heeft een vingere, volgens mij. Nee, gewoon niet. Nee. Ja, dus, ja. Waarom ja. behandelen we dit? Uh, waarom, waarom hebben we het hierover, inderdaad? Ja. Ja. Dit uh, ja, jongens, is één keer de depressie. Het klinkt allemaal <laughs> heel erg als je zegt: we hebben allemaal geen je. Um, dat, dat ik, ik, zit, ik zit in een tijdelijke, tijdelijke periode waarin ik uh, gewoon. Ongesteld, Even, ben, even <laughs> rust, rust dat het zelf komt. Tim is een apart verhaal, die heeft elke week een andere vriendin. Daar gaan we niet over hebben. al die barmannen, jongen. En Thomas, ja, Thomas is gewoon nog te jong voor een vriendin. Thomas, die heeft hem even versleten bij pissen. dat ik Ik denk dat Thomas meer chickies heeft dan wij bij elkaar. Ja, dat zou best wel kunnen. Had hij vroeger al. Die jongste radio-dj van Nederland, die heeft toch vrouwen bij de vleet? Thomas, nee, je Ik je denk alleen uit? is zijn maar daar houdt het mee op. Yes. Ah, ja, ok. Thomas, heb je veel vrouwen of niet? Nee, Geen commentaar. Nee, ik best mee hoor. Ik best mee. er paar heeft, pas vijf. Maakt is uit. Je ja, dan gaan, kippen dan gaan we je dat nog allemaal leren. We beginnen de, de fases jongens, snap het nou. Zet hem. Ja, wacht even, nog even tussendoor. Maar Quinten hebben we niet gehoord over zijn vriendin hè? Quinten? Nee. Vriendin? Nee. Nee. Nee. Vertel ja, het nu ook maar even. Wat moet ik vertellen? Waarom je niemand nee, hebt? Ja. Nou ja, blijkbaar vindt niemand mij leuk. Oh, oh mij dat, dat, dat, dat leuk. Dames, ja. op onze Facebook plaatsen wij zo meteen een foto van Swinton. <laughs> ja. En mochten jullie nou interesse hebben in een date, hij is vanavond nog vrij. Binnen 24 uur mag je gratis daten en daar kost ja. gewoon een mij per persoon. Ja, ja. ja. ja. ja. daar ja. moet je dan ook contact ja. op Jongens, ja. oh, snap het. Per per Vijf persoon voor ons, hè? Dus eentje voor jou, eentje voor mij, een meisje en een meisje voor Tim. Ja, hij en krijgt toeslag, 2,50. Oh, Oké, okay, nee, dan doe ik het, deal. Ja, ja 2,50 euro ja. voor die 2,50. Niet de man, hè? Totaal. Nee, hey, maar 52. Ja, ja, ja, jij, jij kwam met een mooi nieuwtje vanmiddag. Oh. oh. Ik kwam met een no mooi nieuwtje vanmiddag. Ja. Oh, dat de, over die constellatie in de, Ja, die constellatie, wat was daar aan de hand? Nou, er was daar een vrouw die, die was zeg maar. Uh, uh, dan ga ik even, even, even door naar het onderwerp: uh, het overlijden van Prins. Mm -hmm. oh. En er was een vrouw die vroeg zich daar af. welke Prins er dan overleden was. Ze vond het zo erg voor het koninklijk huis. Uh, die vrouw die heeft waarschijnlijk niet gerealiseerd dat Prins met een C een artiest is en Prins met een S van het koninklijk huis is en dat vond ik best wel grappig. Sure ja, nou, dat is te tevens het eind van de week, je kan hem zo bij ons op de Facebook uh, bekijken en uh, ja, ja, nou, laat even een reactie, reactie achter, hè. dat is het leukste. Ja, leuk, leuk, leuk. leuk. En dan kunnen we ze het derde uur uh, behandelen die uh, reacties even. Ja. Indien er een derde uur komt. Uh... Mochten er nou mensen zijn die leuke herinneringen aan Prins hebben of iets, uh, iets wat met Prins te ja, maken heeft, bel, bel gewoon even naar de studio uh, of stuur een bericht via Facebook inderdaad of via de e-mail, dan gaan we daar eens. Uh, over hebben, want het is toch wel iets, uh, iets om over te hebben, denk ik. Uh, zo'n grootheid die overlijdt. Dat klopt, dat klopt zeker. En bellen kan natuurlijk via 023 5730393 of gewoon even via de Facebook reageren. Dan yes. Intussen gaan wij verder met uh, Root in de Z Remix van Magic. <middels> Do you knock on your door with heart in my head to ask you a question? 'Cause I know that you're an old-fashioned man. Baby. Yeah. yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing. To Remix van Magic. Nou, oh, die was kort af. Ja. Ja, uh, ja, kort krachtig. Klacht ja, zeker. Ja, en maar gaan waar gaan we, we mee door dan? Ja, wat gaan we doen we nou? ja, want dit, is een, dit e was eigenlijk een verzoekje. Zo moet je bekijken. Ja, van uh, iemand die heel toevallig ook in de studio zit. Oh, Zal ja? ik? Ja. Maar gewoon zeggen hoe het ja. nummer heet? Doe maar. We, of de twee we van weet je wel? We, we ja. Ja. willen zeg maar. hier hebben we Brandon Hart en Jonathan Mendelson. Follow the light. Breaking down the walls to keep us locked behind these doors And though they try to bring us down We've come too far to turn around And if we lose And those shadows they will fade. And heaven is one step away. And if we Martin Jonathan Mendelssohn Follow the Light toch wel een lekker nummer ja. en neem je dat ook een beetje stamp op de vrijdagavond neem je het nou weer terug van, oh, ik, nou, nee. ik, ik, van? ik vind het lekkere muziek ja, toch ik vraag me alleen af of iedereen lekkere muziek vindt ik, uh, nou, ik, het het. Hey, ik het, uh, zolang ik vind... het niet lekker vind draai ik het niet dus heel simpel okay. nou, nee, dan door. is dat de nee, ik vind okay. het niks aan dus geen Mozart vanavond nou, een beetje beter over kunnen okay. we doen. Nou, of een beetje weet je wel? Mozart. Nou, laten we beginnen met Prince zometeen. Nou, oh, de allergische van de week was toch Mozart? Of heb ik nou iets te nee, nee, nee, nee, dat heb ik verkeerd. Hey, uh, het is vandaag uh, half acht en dat betekent dat we hier timmeren met jouw meteo weer. Yes, het, is het weer van de meteo groep voor de avond morgen en overmorgen. Uh, vanavond en vannacht veel bewolking en in het zuiden een beetje regen. In het noorden enkele opklaringen. Het wordt tussen de twee en zeven. Dat is niet veel, twee <coughs> en zeven graden, jongens. Uh, morgen is wisselend bewolkt en valt er smiddags een enkel buitje. Bij een straffe noordelijke wind wordt het slechts 8 tot 10 graden. Uh, Zondag overleeft, uh, de buigheid sterk en komt het ook tot hagel en onweer. Oh nee, gaat het? He? gaat het? Ja. Ik ben, ik ben helemaal... Uh, we zijn we ontdaan, ja, ik dacht he? dat het een beetje lekker weer zou worden aankomende weken. Nee, nee. nee, uh, hebben we, we het gehad al. Ja, ik hoorde maar. het met Koningsdag zou het ook allemaal draaien. Nee nee nee, ja. nee, nee, nee, nee. Hoe nee, dat nee. weer bijgezet? Ja, we hebben weer een nieuwe melding voor gehad. Koningsdag, daar hebben we nog aardige zonnepuntjes. Oh, nou. Niet zon, maar zonnepuntjes, hè? Ja. Het, ja. Niet te veel gaan verwachten. Achter echter. de wolken. Aanstaande zondag dus uh, wat minder weer met bijtjes, uh, hagel en onweer. Tussen de buien door ook nog wel wat zonneschijn gelukkig. En het wordt niet warmer dan een graad of acht. Tot zover het weer en dan gaan we over naar Jonas met het verkeer. Ik heb niet veel gedaan, maar wel wat. Op de A 1 Amersport Amsterdam zeven minuten vertraagd tussen Diemen en Watergrasmeer. En op de A 1 Apeldoorn-Hengelo nee, acht minuten vertraging, tussen Rijnsen en Azelo. En dan hebben we nog uh, op de A10 de Nieuwe Meer, Volendam... 20 minuten vertraging tussen Watergraafsmeer en Zeebrug. En dan hebben we er ook nog eentje, dat is de laatste alweer voor vandaag. Op de a 2 Eindhoven Maastricht, 6 minuten vertraging tussen Kruisdonk en Maastricht. And I don't want it to end Thanks. I'm sorry. Can I sit down? Toyota, please. please, move your car. You managed to triple park it in a handicap zone. The FM on 106.9 is zon Z Zandvoort and summer ZFM Beachmasters, welcome to the weekend, staan we natuurlijk even stil bij uh, het overlijden van Prince uh, gisteren, een van de groten der aarde, en de zoveelste uh, in 2016 die heen gaat na uh, David Bowie en uh, Johan Cruijff natuurlijk, dus wij vonden dat we toch wel even, ondanks dat het een beetje buiten ons jaar valt, uh, aan de andere kant, party in 1999, een beetje, een beetje, heel erg veel jaartjes, het gaat over party, dus in principe mag het wel. We Hebben ze even bij stilgestaan? Nogmaals, mochten er mensen wat willen, willen, kwijt willen over, over Prince, over herinneringen of iets, uh, laat het even weten via de, wegen, de bekende wegen. Intussen gaan wij door met uh, Hey Brother van Avicii: Hey Brother, there's an endless road to rediscover. Hey Sister. Go! 6.9 is... Zon, Zee, Zandvoort en zes, zes, zeven, zeven, zeven, I me Not at all. When you least expect, it's creeping up on you. No confiding, no abiding To no rules. And now I'm content knowing that I'm here with you, right here. You got me where you want. least this best is creeping up on you. No confiding nor abiding, to no rose. And now I'm content knowing that I'm here with you. Ja, wat was het ook weer hè? Deze van vorige week, joh. Right here, Jess Glynn. Ik kom dat niet... het ook niet allemaal mee hoor. En waarom hadden we ook weer gedaan? Niet omdat hij zo nieuw was, maar meer omdat hij zo vreselijk lekker is. Oh, ja, dat was het hè. Dat was, dat het. was de motto. Yes. Jess Glenn yes. of het liedje. Yes. Ja, Jess Glynn is ook lekker, maar het liedje is ook lekker. Nee, hey, duidelijk, duidelijk. En het is uh, kwart voor acht. Dan is het kwart voor acht. En wat oh, betekent het kwart dat? Het was ook een uh, kut einde. Nou. Hoezo? Jongens. In één keer blop, en toen was het weg. En ja, door, maar dat, dat en, hoort en, bij muziek toch? En door. En door. We gaan door met uh, de alarmplaat van deze week. Hij staat uh, hoog in de tipparade in Nederland. Hardwell, Jake Reese en Run Wild. Woehoe. was allemaal weer de alarmplaat van deze week. Run Wild, Hartwell en Jake Reese. En intussen is het tijd om door te gaan met uh, Don Diablo, zie ik daar staan. Don Diablo en Emily met Universe. Zomer of winter, altijd weer ZFM. We all, We all have our own story. A few years ago, I grew up in a small village with my mom and dad and two older brothers. As the years passed, I started dreaming about traveling the world and sharing my music with people all over the planet. And while I was working hard to achieve my goals and chase my dreams, somewhere in a village close to mine, there was a boy named Rick, boy named Rick? working hard to achieve his dreams. Some may call him crazy, others may call him brave. All I can say is that Rick showed me that limits like fears are often an illusion. We all have our own story. This is Rick's story. Guy. Twinkles in our eyes, twinkles in our eyes Hold my hand and walk me through the night Twinkles in our eyes, we're brave enough to fly I'm gonna go to U zit er alweer bijna op, maar dat is geen probleem voor onze mannen. Nee, nee, daar is het niet. Nou ja, uh, zol zolang het eruit ziet dat we een derde uur kunnen gaan draaien, heb ik het allemaal mogelijkheden, maar naar mijn zin. is leest zo naar het, het, vast, het volgende uur. Hé, hey, maar mochten wij een uh, derde uur wel gaan draaien? Yeah. Wat gaan we nou behandelen? Ja, nou, dan, dan gaan we dus op de freestyle. O, de rest is freestyle. Ik heb sowieso nog wel één dingetje. Ja, dat is uh, de meest nutteloze app van de ja, wereld. De lange ja, hoe lang hebben we het er al? minuten zeker? Die, yes, uh, al die vorige app die je had, die was, uh, was wel vrij nutteloos. Maar toch had die ergens nog wel een bepaalde functie. Ja. Ik moet zeggen, ja. als jij Duidelijk. een hekel hebt aan je vriendin... echt? Diep in ziel, dan is die app zeker voor maar, jou. Dat is dat niet ik... zo'n maar als jij gewoon andere dingen te doen hebt, gewoon, en je kan niet constant aandacht geven aan haar, dan is het gewoon een hele nuttige app. Ja, of dat je bent maar. op een spuur dat kan ook nog. Hè. Dat ja, kan dat, ook. Maar weet je wat ik ook nog wel wil behandelen in de derde uur? Nou. Dat is camperaars. Oh ja, <laughs> dan, ja, dan maar, het toch even over de NKC camper experience. Camper ja, dat hebben, Maar over dat appje gesproken, ik vind het wel een goeie om uh, tussen vijf en zes standaard elke dag een berichtje van, uh, schat, dit ook maar. Ah, dat nee. kan je instellen. Nee, nee, ja, dat is de gewoon de beste. beste. Ja, Quintin hier is de Bro-app-specialist. Dus, uh... ja. Ik heb uh, geen vriendin, ik heb het zelf niet nee. uit eigen ervaring. Uh, dat, dat, nee, hij probeert hem uit op zusje, dat kan ook nog. Kunnen, kunnen we, kunnen we, oh, even kort, we hebben een aantal nieuwe luisteraars. Kunnen we ja. nog even kort vertellen wat de Bro-app precies inhield? De Bro-app is een automatisch berichtstuursysteem. Is gewoon een appje op je, op, je, op je telefoon. En die verstuurt automatisch een appje naar je vriendin, zodat jij andere dingen kan doen. Uh, gewoon, uh, gewoon andere dingen gewoon doen, het klinkt ook zo lekker. Ik denk dat uh, de dames en heren bij BroApp blij met ons zijn, want we zijn gewoon een uh, gratis promotie aan het doen. Ja, gratis gratis promotie, wat wat Jonas, jo Jonas uh, jij zegt net dat, dat je elke dag wel een berichtje wil sturen tussen vijf en zes. Van schat, is het eten al klaar? <laughs> maar naar wie ga je dat <laughs> sturen? Ja, dat, naar mijn moeder. Ja, ik was, ik, kan je hem ook voor je moeder gebruiken? Ja. Ongetwijfeld. Oh, je kan, het dat, kan je helemaal zelf aanpassen. Kan je, hem ook voor, kan je het ook voor je werkgever Ongetwijfeld. En aan je vrienden, jongens, zou de bier ook uit? Ja, ik vind het een goede promotie eigenlijk. Ik krijg, bericht, ik krijg een berichtje binnen van onze grote standwoordse held uh, Yves Berensen. Die, uh, die schakelt net in en die zegt: Wat een top app. Kan ik hem downloaden? Yves, ja, ja, duidelijk. Je kan hem downloaden. Hij kost een eurootje. Een eurotje. Een euro Urie. Een Urie? Een dat uri. een uri. is van een prikje? Hè? Echte Urie. Een echte URI nog wel. Precies. Hey, de, de volgende nutteloze app die houden wij. Even geheim. Even geheim gehoord. Die is, is ja, ja, nog in uh, progress. is goud. Ja in wat? In progress. Ja, nou, hij wordt nog uh, gemaakt. Is jouw, is jouw weekend vanmiddag al begonnen, soms ja. Jonas? Nee, gisteren. Oh, Oké. Okay. Nee, nog lekker nummer van Spaanse. Oh, ik heb een fantastische knaller staan. We gaan door met Dimitri Vegas en Like Mike met Louder. En daar uh, zit de uh, eerste uur ZFM Beachmasters Welcome to the Weekend op. Na het nieuws en de reclame zijn we bij jullie terug met het tweede uur ZFM Beachmasters Welcome to the Weekend. Welcome to the weekend. De volgende twee uur meer gekkigheid hè jongens. Altijd gekkigheid bij de Staten van Beachmasters. Welkom. Yeah. Zeker weekend. als die Tim en Dat die Tim en die Justin zijn. Hè? Als, als Tim los gaat, gaat hij echt los ook gewoon. Hé, hey, ik zeg gewoon zo.